Hobbyart. Oh, die natuurlijk, ja. Gastelijksplein nummer 6. <laughs> Ik zeg het nog even voor alle duidelijkheid. Daar expose, exposeren uh, Josette Kalen, Hans van Pelt en Miriam. En Miriam is een opkomende kunstenares die hele mooie, bijzondere doeken maakt. Uh, Josette Kalen maakt die vrolijke doeken met een wijntje en een treintje en een druifje. Dat is echt een, een, een Brabander in hart en nieren. Oké, okay, dan denk je toch een beetje aan borsebollen. Dat bedoel ik. De borzenbollen die zie je op de dames. Ja. Wel goed. En Hans Verpeld is dus <laughs> meer de abstract moderne kunstenaar. Dus kortom, voor elk wat wils bij hobbyart. Nou. En natuurlijk niet vergeten, de start wordt gegeven in het museum Sanford. Door wie? Door uh, Ik dacht de burgemeester. Maar dat weet ik niet zeker. Het kan ook de wet over. En hoe laat gaat het uh, beginnen Bouts? 1 uur. 1 uur. Die, ja. Om, en iedereen uh, is voor Hartelijk. 3, 3, 3 oktober. 3 oktober. 1 uur. Het startschot wordt ja. genomen bij het uh, Museum van Zandvoort. Ja. En, en de, daarna over naar Hobbyart. Ja. Dank je wel Bouts. Ja jij ook. Met en heel veel uh, succes inderdaad met uh, Kunskracht 12. Dank 3 je 3 en 4 oktober. Open ATJ route in Salford. Ik zal het, het nooit vergeten. En is dankjewel. En Simpson en Salat, dat is de laatste voor drie uur.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort in de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu Zandvoort op zaterdag.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 Uiteraard uh, bij het uh, Sanfords Museum. En we hebben vandaag het uh, Dorpsomroepersconcours en morgen Shantycore. Ook dat nog. Ook dat nog. Dus het wordt een hele zwingende boel zoals het iedere weekend inmiddels. Het is iedere weekend al zo, hè? Hoor. Ja, zo'n beetje. Vergis je niet. Gewoon uh, voldoende te beleven, toch? Lijkt mij.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 We'll be Joop van es. Ja, in de 40 veertigste minuut een hele mooie steekbaas van um, uh, Peter Koper op Nuitsenberg. Berg kan kappen en verslaat de keeper van Amstelveen. Zandt blijft met 1-0. Marco Termes heeft ook wel uh, verstand van muziek. Ellison Moye. Staat als een huis. In en The Situation uh, uit de jaren 80 alweer. Inmiddels kwart over drie geworden. We noemden hem al bijnaam. Marco Termes, hij is uh, aanwezig in de studio. voor de presentatie van zijn nieuwe boek. Want dat gaat binnenkort komen, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, Zandvoort. Goedemiddag, heren. Hé, hey, die Marco, en die heb je nieuwe boek zomaar kindje genoemd. Je kindje en je dochter. Uh, vertel, verklaar je nader. Nou, mijn schoonouders konden geen dochter krijgen. dus mijn ze maar gaat op de Dus ik maak ze zelf maar. Goed bezig. Ja, nou ja, goed, uh, dames en heren. Binnenkort de presentatie van de nieuwe roman. En, en... Uh, ja, ik bedoel, uh, Zandvoort is cultuurlijk bezig, heb ik het idee.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 En de titel ook, hoe bijzonder en hoe kom je daar dan weer op? Nou, laat ik vooropstellen dat hij in afgekorte vorm op de voorkant van de roman staat. Want oh. dat uh, scheelt 50% van de verkopen. Oké. Okay. Dus uh, Tyrannosaurus regina. Nou, Tegenwoordig kent iedereen Tyrannosaurus uh, rex. De grootste vleeseter, de carnivoor. Denk even aan uh, Jurassic Park. Juist, zo'n hele grote engert met uh, grote tanden. En, uh, en onverslaanbaar ook. Ja, dat zou je niet zeggen als je ze in het museum ziet staan tegenwoordig. <laughs> Zo'n skelet. In vergaande staat van ontbinding. Ja, want niemand wint van tijd. Dus, maar dit is de vrouwelijke versie ervan: oh. een dame die alles doet om de macht naar zich toe te trekken. Moord, seks, doodslag, you name it, ze doet het. Ze is in alle markten thuis. Ja.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 Ja, dat, ik probeer toch zo nu en dan wel even een krantje te lezen. <laughs> en vandaar die inspiratie mogelijkerwijs, wat Italië heet. Wat zeg je, Rob? De inspiratie om het event juist in Italië plaats te laten hebben. Dat heb je waar vandaan? Uh, nou, ten eerste in al mijn boeken probeer ik de setting te laten plaatsvinden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 En ze krijgen een gesigneerd uh, exemplaar. En uh, er is voor de mensen die niet uitgenodigd zijn voor die avond... is er wel een gelegenheid uh, de week later. Oké. Okay. Dan uh, signeer ik bij de Bruna. En dat is aan de uh, grote krocht ah, gesitueerd. Wie weet het niet bij de Bruna. En hoe laat gaat dat gebeuren? Of van um, hoe laat af? Als ik het, even, als ik het goed uh, zeg. Maar ze moeten nog even de krant erop naslaan. Ja. Of even cfn Kabel uh, nog even checken. Maar volgens mij was het van half één tot half twee. Nou, hier staat er tussen twaalf en één maar. Tussen twaalf en één. Nee. Nou, dan ja, ben je maar... nog eerder aan de beurt. hoef je nog minder lang te wachten. Dan schrijf ik gewoon wat sneller. <lacht> <lacht> um, wat zou nu een spreuk zijn die je voor de Zandvoortse burgervader in de kaft zou gaan optekenen? Oh, daar moet ik eens even over. Dat heeft natuurlijk iets met macht uh, te maken. Hè? Dus, nou, bijvoorbeeld uh, uh, liefde is de grootste macht die er is.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 En vanaf 10 oktober verkrijgbaar. Dankjewel Marco. Graag gedaan. Het waren weer twee hits, nul stop bij Zalvoet op zaterdag. Als eerste de nieuwe single van Whitney Houston. En die plaat mag er zeker zijn. Million dollar bill hoorde je. deze van Ellen uh, Clark. En blow me away. Blow me, blow me away. We gaan het daar praat je even gemakkelijk over. Hé. Maar Zo, wat, wat een comeback dat mokkeltje. Wat hee. een single he. Ja.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 CFM ook geen dag zonder muziek. Nee, dat, zo dat zou je maar gebeuren, hè. The music was the first, love. en het will be the last, nee, Ja, joh, de Joe voice, en geen nee, dag zonder muziek. Nee, zo. De tweede helft van de wedstrijd van vandaag is persoon van Amstelveen. Jan van Es, hoe is het daar? Ja, de tweede helft is ondertussen ruim zes minuten alweer aan de gang. En de heeft het offensief dat ze de laatste kwartier van de eerste helft... ...hebben ingezet, voortgezet. Er is behoorlijke druk op het doel van uh, Amsterdam. Voorlopig houdt de keeper een hele lange man neer. Daar moet ik tegenop kijken. Ja, had nog steeds die bal allemaal tegen. En nu is er dan een corner voor Zandvoort. Die wordt vanaf de, de rechterkant van het Zandvoortveld veld genomen door een Berg. Richting het penalty Altijd hetzelfde op En dat is ja. dat moet je, dat op, oh, je op de midden. Mag zij er Niet Oh, die werd op de lijn gered.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 Lucy Lou, with my girl Drew, uh -huh. yeah. Cameron D and Destiny, and Charlie's angels come on, come on, bring it, bring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 Was van Huis snel naar jouw fris uh, de 63e minuut, een hele mooie voorzet. Vanaf de rechterkant van het veld van Aardenberg en Bas Lemmers, die komt prachtig mooie voorzet verdedigen. Komt met zijn krullen uh, die bal keihard achter de keeper. per lijkt met 2-0? En dat zijn goede berichten daar uh, vanuit uh, SV Sanford. We zagen het net uh, langsrijden. Gelukkig is hij dit jaar toch weer teruggekomen naar Zandvoort. Haastig op zoek naar klanten in ieder geval. De Toek met alle mogelijke bestemmingen in en rondom Zandvoort. Maar ook vanaf het Zandvoort naar nou, het Bloemendaal is er niks in de hand, toch? En we zijn best wel trots op de Toek ja. dat hij nog steeds rijdt in Zandvoort. Allemaal vet, toch? Een mooie aanvulling voor het uh, mooie dorp Zandvoort. Lekker relaxed. Krijg je gewoon zien in Zandvoort? Heb jij dat ook er al? Hè? Altijd wel toch? Ja toch? Nou, we gaan op net het nieuws van 4 uur met Wombek en Wommek. Well.